Heel goed, even aandacht, ja, kijk, probeer aandacht, want, kijk, gebruik, let op, in Luba, geen, geen andere praatjes. dat helpt niet, kijk, jullie willen vluchten natuurlijk, omdat ik spreek nu over het heilige momenten, altijd in de momenten de mens vlucht, weet ja, je, waarom, waarom, omdat, de, om dat, om dat, let op wat ik zeg, nee, het is zo dus leuk, want op dat moment, op, nee, nee, Nee, dat gaat niet. Kijk, dan wil je dat je voelt wel dat dit een onreine kracht voel ik direct. Oops. Ik voel het, ik voel het precies direct. Dat dit, wat ik had gesproken over mannen en vrouwen, heeft absoluut geen, geen, niets. Viesig wat ik had verteld. Ik had niet verteld over seksuele daden. Jullie denken misschien, had ik ja, over seksuele, uh, over de, ja, over de heigen. Van een man heb ik absoluut, absoluut, ik heb het afgebeeld, ja, dat heb ik uitgebeeld, dat wel, uitgebeeld wel. Maar niet dat ik iets, eh, dat het, ik bedoelde dan eh, seksuele handelingen of Kijk, Natuurlijk dat voelt het zo, wij voel het absoluut niet zo, alleen ik vertel het, de kracht, doe ik ook de kracht daarbij, dat jij het ook voelt. Ja, want iedereen heeft smaak daarvan al gegeten natuurlijk, ik weet die smaak, daarom ga ik dat, Beroepen mijzelf, op jouw smaak, dat jij gaat vergelijkingen trekken. Dat, dat daardoor ga je dat ervaren. Eigenlijk. Maar ik bedoel het absoluut geestelijk. Dus probeer ook in de pauze, je kan praten. Maar praat altijd van een beetje zo van buitenkant. Maar niet het geestelijke laten dat jouw instelling, wat jij krijgt, hier gaat het niet kapot maken. Dat is een cultuur van. De, van geestelijke cultuur, dat, dat is iets wat moet bij jou groeien en ik zeg niet dat je moet niet bij elkaar. Het pleine, pleine met elkaar mag natuurlijk praten maar op de les, liet niet kijk, iedereen kan met elkaar telefonisch spreken, ja of niet, door de weken en iedereen mag het met jou met elkaar uitwisselen van jouw telefoonnummers van mailtjes ofzo, so. maar hier probeer niet vluchten van jezelf dat praten met elkaar is vlucht terwijl alle krachten wat ik vertel als een mens zou zien dan zou hij alles, alles wat hij zou hebben wat hij heeft kapitaal, alles zou geven om dat te horen ik zou dat alles willen geven, en ik heb ook veel gegeven van wat ik eh, omdat ik hoopte had ik mijn hoop gekoesterd dat ik toch wel dat zou ergens gehoord zou krijgen van iemand anders en alleen de zogen met dat Gegeven. Daarom vertel ik het ja. uh. Dus Dus... steeds... beroepen jezelf... steeds op je... je zood, ateret je zood. Alles wat je doet. In alles wat je doet. Daarom is het ook zo... zo... onbekend. <coughs> ook bijvoorbeeld in de relatie, ook in de ware contacten tussen man en vrouw, men kent dat niet. Eigenlijk, men kende niet hoe dat men zich met omgaan. Waarom? Het is, van binnen is het nog een, een, een brok ongedifferentieerd gevoel, en daarom is het heigen, blijf bij heigen, ja, blijf bij heigen en allerlei andere dingen, net zoals bij dieren, in plaats van de, de mensen, is het absoluut een andere manier van, Genoot gegeven. Ook hier bijvoorbeeld, in de contact met, uh, tussen, ja, tussen twee personen ook. moet erg speciale <coughs> voorbereiding getroffen worden. En niet, en niet, en niet zoals mensen dat doen. So, okay, Eigenlijk, het is bijzonder belangrijk de voorbereiding hoe de mensen dat doen. Eigenlijk, dat mannen, vrouwen, mannen, mannen, dat is niet belangrijk. Maar <coughs> uh, belangrijk, die, want. Uh, trouwens, het was echt in de nachtlijst het was zeer bijzonder belangrijk op welke manier een kind wordt geboren. Het geestelijk ook, absoluut. Een mannetje, een jongetje wordt geboren, een meisje wordt geboren, welke, wat de rol van Hashem is. En dat uh, is echt geweldig. Dus daar zou ik een echt een speciale lezing voor willen kunnen geven. Hoe dat allemaal gebeurt, et cetera. En, maar, wat men absoluut niets van weet, et cetera. Maar goed, uh, maar, Ateret Yesod, dat is belangrijk om dat steeds te cultiveren bij jezelf, op die Ateret Yesod te stoelen. Oké? Okay? We gaan verder. Waar staan we nu? 14, ja? En nu even nog 10, wat hij ons vertelt, laten we dat even nu onder de loep nemen. de uh, eigenlijk de mate van die woorden. Gaan we die woorden dus een uh, maat geven aan die woorden. Hoe dat het gaat erom, is ki sarmi gar schelo. Kijk nou wat hij zegt. Want arichanpien Nichekaak is ingekerfd. En ingekeerd betekent dat daarin komt, maar goed, ja, komt er een puntje erin. We en ontbreekt het hem. Gar van hem. En die verkreeg dus uh, tekort van zijn gar. Zijn gar, die, die, heb die nie, kan je niet meer gebruiken. De ware gar van hem. Gar betekent drie eerste, dus ook drie eerste. Sveroten drie eerste kilim. Alledeem, Pniemiut, Heilionselot. Kijk nou, door... De innerlijke, innerlijke, de hoge innerlijke van hem. Wie is boven dan de hoge innerlijke, wie is dan de hoge innerlijke van, innerlijke kant van de Arihan Hoe twaalf Nukwa de Atik, dat is Nukwa van de Atik. En, dus, uh, en daar in de Nukwa van de Atik staat dan die Malhu uh, de Zenzum Alef, van binika ik, kan het niet, ik kon het niet afbeelden, maar die maal goed, zie je dat, die komt dan van binnenkant, zie heb ik hem ook links getekend, dat is dan de links, is dan de, de noekwa van de aardig, alles komt stap voor stap, maar en die is dan van de binnenkant, uh, kijk, het licht Eindsof komt, wa, hoe, van buiten of van binnen? Van binnen natuurlijk, ja, de kilim. Nou, Eindsof komt van binnen. En daar staat van binnenkant, aan de binnenkant staat de, van binnen de Arigampin, in het hoofd van Arigampin staat Atik. Ja, en nog hoger. Uh, ja, dat is de, de gaar van de ketter. En in die gaar van de ketter staat daar die Malchut van uh, Malchut die Malchut, want Malchut die Malchut is, wie is eigenlijk de innerlijke kant de, wat is de malchut van wie? Van wie komt de malchut, de malchut? Van de Tabor van de Adam Kadmon. Iedereen ziet het. Dus eigenlijk is het de ware malchut van ook van Adam Kadmon, wat nu van de hele schepping wat staat daar verborgen. Daarom is het. Het is dieper dan de Arihant Eigenlijk. Dus dat is de binnenkant van de Arihant Dus die malchut die als het ware hakt van hem zijn zijn hoofd af Dan laat het licht niet doorkomen via zijn gar via zijn keter hochma ja van de arighan pin dat is wat jij ons vertelt shi mit mituk shi mitaknet be hay den nikwi be hay eh tataa de atik is ingesteld met de heitata, dus met de hei, met de malgoed, heitata, dus de onderste letter hei van de naam van de Hawaïa. En waar staat het? Benikwe in de opening van haar ogen, dus onder de gogma van de nukwa van de atik. En daarom Arikampin eh, zijn, zijn eigen gar, zijn eigen chogma die zijn afgesloten, ja, want de malgoed, iedereen ziet het, malgoed, de zit van binnen, en zij is, is hoger naar kwaliteit, Ze komt van de zemtzum alef, en arigant is zemtzum bet, en daarom is het, dat is afgesloten van hem, het hoofd als het ware afgesloten, en alleen begint die eigen, eigen arigant binnen, dus onder dat hoofd, van Arigampin, daar begint de ware Arigampin van de tweede Tsimtsum. en vanaf, daarom we spreken van Tsimtzum vanaf de Arigampin, en alles is nu op zo'n op manier opgebouwd niets in het helaal is anders opgebouwd dan dat, geen mens kan zeggen ik ben anders dat is geweldig en daarom, als, man, als je Kabbala leert, dan weet je precies hoe de mensen zijn. Je wordt, je wordt niet meer verrast. Ja, duidelijk. Je weet precies hoe de mensen in elkaar zitten. Duidelijk. En daarom is het, in, daarom is het erg weinig En daarom, daarom eigenlijk, als je Kabbala leert, en je kijkt naar een mens die niet, die niet zich, aan het geestelijke zich met het geestelijke zich bezighoudt, dan weet je precies waar die, waarmee... wat het is. Ja? Of die... Of die doet aan politiek. Dat is al zijn leven. And of eten, drinken en gezinnetje maken. Dat is zijn, alles wat hij wil. Nou, je we weet precies alles wat hij. Hij kan precies uitrekenen wat hij he kan. Het is niet interessant. Absoluut niet interessant. Er is niets interessants in dit mens. Alleen die. Al die films. Het is allemaal één pot nat. Allemaal één pot nat. Allemaal over hetzelfde onderwerp gaan ze daar liefde eten drinken en liefde. Nou is dat is dat. En nog een beetje een beetje dat uh, een beetje zo so dat zo so miserie om, om uh, jaloezie en alle andere dingen. Alles dat is allemaal, De hele Hollywood is opgebouwd op, op dat op Wat is daar interessants voor? Ik heb bijvoorbeeld absoluut geen interesse meer om naar de films te kijken. Zelfs so, so, als men mij zou betalen zou so, ik niet doen. Anyway geen enkele interesse, geen enkele ding die wat nu bijvoorbeeld uh, uh, hoewel, ik heb wel een bepaalde interesse, bedoel voor iets wat maar alleen uiterlijk maar al die films is precies hetzelfde, waarom? Je kan alles uh, zien, je kan alles zien wat, it, wat, wat de mens uh, bezighoudt, alleen pas van de men, van wanneer de mens begint aan zichzelf te werken, dat wordt interessant, duidelijk want dan komt pas het individu individuele naar buiten. En, uh, en de politici, oké, okay, allemaal hetzelfde. een okay, beetje meer, een beetje minder, een beetje dikker, een beetje, een beetje, een beetje vet. Uh, met kale hoofd, of met, met, dat is... Uh, met kale hoofd, of met hele <laughs> Of de, oh nou, of een andere, of een andere op een andere manier. Een huisvader, een goede huisvader, die allemaal zet, al zijn leven op een goede huisvader te zijn. Dan wordt het net zoals Leo Tolstoy had gezegd. Alle, alle, alle, alle, alle, hoe weet het. Alle gelukkige huwelijken, die zijn die als, twee, als twee druppels water lijken ze op elkaar. No. Ja, duidelijk. Dus wat kan je dan, uh, wat kan je dan. En zo so is het, niets interessant is. Pas wanneer de mens begint aan zichzelf te werken, dan ontwakert, ontwakert bij hem iets, zijn eigen individualiteit. Zijn eigen ware ik. Zegt zo. En alles is opgebouwd naar het zemtzumbed. Dus als iemand negeert het bed, dan okay, is het eenzelfde komedie die zichzelf naar de knoppen uh, duwt. Eigenlijk right? zichzelf kapot maakt mensen. Oké, dus de volgende, veertiende. Probeer nu weer, nu gaan we weer terug naar de zoger. De regel 14. Um, alleen de woorden, alleen de letters daarop naar te kijken, daar vandaan halen we het licht. En um, dat brengt ons tot stilte, tot rust en dynamische rust. Alleen dat. 14. En dan willen will we weten, dan komen de oorlogen van weten. We weten. 14. We zesje omer. Ahu galifa aglif ve b. 15. Keman de ganis kula tachut. niftacha kada. Oh, dat is nu. Komt het wel. 14. We zesje omer. En dat is wat hij zegt. Gahu, Galif, Aglif, die hei die magte die in Kervingen with Tamirbei and Verhulde, die five command the die is net als die is als iemand die alles verborg achter de achter de duur, we kunnen zeggen achter de sleutel achter een sleutel dus ergens in een, een zaal ja, of een uh, uh, en daar heeft hij dat allemaal afgesloten op, opgesloten had met de sleutel. Dubbele punt. Zestien. Niftige Piroucho beginnaat allemaal goed de aterre die is mieftige, de sleutel. Piroucho betekent, wat betekent dat? beginnaat allemaal dus goed. Nieftiga, bij mij is een nieftiger. Nee, is goed. Mem bet te taf het alf. Nieftiga. Met een bed, nieftiga, alleen spreken zo. Nieftiga betekent. Uh, ah, bedoel, je met een met een p, met een, met een p. Ja, dat is goed. Inderdaad, je hebt gelijk. Bij jou staat het. Dus in plaats van de bed moet het wel gaat. Ergoed goed opgelegd. Moet, moet een P staan. Dus in plaats van de tweede letter bet moet het. P komen te staan. Erg goed. opgelet. Erg goed. Dus, miftige. Zie je, zo moet je leren, proberen, elke woord goed zien en onder ogen zien. Miftige. De sleutel. Sleutel. Peruchot. Betekent. Het aspect van de malchut, Van de ateratieso. Dus de malchut die. Die door. Present wordt, present wordt door de ateratjes zodat ameetokenet be de partzuweja de Dat op die is ingesteld in alle vak, in alle vak betekent zestinden, den. Ja, in elke lichaam in elke partsuf in elke lichaam van de partsufim Lichaam betekent onder het hoofd, ja? In elke vak, in elke zestiende van de partsoef van de absolute. Dat is de ei, zestiende. Kijk, ketter in het hoofd. En dan hebben we dan de rest, hebben we dan uh, binazer en pinnen Ja? Dus hier, binazer en pinnen van elke partsoef van vanaf de absolute, daar is, daar in plaats van de malchut staat, ja, het is zo. Kijk? Iedereen ziet het. Nog Iedereen ziet het. Dus in het lichaam van elke parsoef, lichaam, Het lichaam van elke parsoef. Die is op die manier opgebouwd. Wat betekent hier. Kijk nou hier. Chogma. Wat moet er daaronder. Wat is dan in het algemeen. In het algemeen staat dan onder de. Onderaan staat het. moet. Bina moet het zijn. Pin En, en maar goed. Ja of niet. Dus dat is het lichaam Van. Uh, van de partsouf. En uh, uh, die elke lichaam van de partsouf, dat heet wak, stinden van de partsouf, die is opgebouwd op die manier door de Ateret Yesod. 18. En daarom zien we wat Yesod betekent. En daarom zien we dat, dat Hashem, dat de, dat de schepper heeft heeft zijn verbond getekend, ja, door Jezod. Alleen door Jezod kan je het goede ontvangen, al het andere goede is, alleen maar hartkloppingen, alleen maar hart aanvallen, en allerlei ellende, er komt niets van terecht, het, het gaat geen leven geven aan de mens, alleen via de Jezod, en niemand was bereid om dat te doen, Eigenlijk Alleen dit volk, zijn volk heeft het aanvaard, maar dat betekent niet dat ze allemaal dat hebben gedaan. Altijd wanneer de, zijn volk van Hashem uh, naleefde het verbond van de Jesuit, leefde ze goed, telkens wanneer zij hoe uh, zeg je dat uh, knoeien, knoeien aan hun Jesuit, dus gaan met andere volkeren knoeien, etc. Dat betekent geestelijk natuurlijk, want alles is in één mens, zoals we begrepen. Dan worden ze onderworpen onder andere volkeren, etc. En allende, alle ellende komt alleen omdat geen redder is er. De redder zit in die jesod. En door die jesod kan men de redder vinden. En altijd, altijd aanwezig en altijd wil helpen. En niemand kan dan een mens dwingen tot wat dan ook, als de mens zichzelf verbindt met die soort. Deindelijk. Want dan verbind je jezelf met de ultieme kracht. Niemand kan dan de mens in verslaafd brengen, in verslaving brengen. Niemand kan dan de mens. Eigenlijk. De mens laat zichzelf ondermijnen omdat die niet met je soort bezig is. Anders is, dan, is die, dan danst hij in zijn, in zijn allerlei, gaat die anderen dienen, gaat hij die dan regeringen dienen, allerlei andere dingen. Je mag wel werken, allerlei werken doen. Maar zij gaan dan alles alleen maar uh, dan wordt de mens onderworpen. Hey. Es, men zegt ook zo, dat als iemand de Yesod naleeft, of de, wel, de Torah leert, en men kan niet anders, als men Torah leert, men moet leren met Yesod. Yesod moet altijd verbonden worden. Ja, duidelijk, aan, ketter, aan de gogma, bena, zeer binnen helemaal Nou, dan verkreeg je het ultieme. En dat is voor het eerst wat er wat, wat gezegd wordt. Arie heeft, ja, de Shimon Bar Yochai daarover had gezegd, een aantal... Natuurlijk van grote wijzen hadden, die waren duidelijk. Maar nu, kijk nou, een eenvoudige mens, als ik eenvoudiger kan, ik, kan hij niet hebben. Ja, en niets intelligent heb ik in mijzelf, niets intellectueels. En ik zeg het aan, aan jou, dat alleen daarin bestaat de entree tot jouw vervulling. Niets anders. Duidelijk. En daarom wat wij leren, wat wij nu leren. Ateret je zo. Altijd jezelf verbinden met jou. Ateret je sop. Dan. alle het ultieme kan je ervaren. Je nee, niets nodig. Eigenlijk, Absoluut niets nodig. Het is echt iets. Ik kan niet. Ik heb geen woorden om dat allemaal uit te spreken. Maar dan probeer dat het even. Te luisteren en, en alles komt. En vragen, verzoeken, dat aan jou gegeven, dat wordt. En zuiveren jouw je zot. Als je zuivert jouw je zot. En dan, al kan, hoe kan je zuiveren, je zot? Kan je zuiveren? Door mineraalwater te drinken? Nee, natuurlijk niet. Door. Duidelijk, <laughs> begrijpt het wat ik bedoel. <laughs> dus, wijs vol wassen. Het is jouw leven. Dus. Maar door juist in de torah leer dat en toepassen daarvan en niet komedie spelen eigenlijk nog dat maar dan gaat alles dan kom het leven en gaat borrelen in jouw leven dan, uh, 18 kanal bij de boeren samenhoek zoals het gezegd werd in de and the blend in the outspraak, those dus in the odd, what we vorige keer hadde geleert. Achting nade tunt. Kynit baer sham beparzufey nechentin a vak ne. She, noche keer. Achting nade tunt. Kynit baer sham, she beparzufey nechentin wak na, Napiekjude, jude, mia hem, we nasim, or. Sorry, vorige keer hebben we geleerd. nu. niet baer van achtin, want het is uitgelegd, uitgelegd daar. Shema partsofey vak dat in de partsofey van vak dat zijn allemaal partsofey vak. Onthou dat heel goed. Dat is wat we noemen daar waar wel de partsofim van de die waar wel van de cementzombet die dus het van Parzofim van Vak, van zestienden van elke Partsuf. Betekent zonder ware hoofd. In de Partsufé Vak, zegt hij: Jude, de letter Jude, oftewel de Malchut, wat daar in het hoofd is. Zie je dat de, die Jude, wat hij bedoelt? Jude. Met het rood, met het rode, uh, uh, rode magneetje. In het, ja, in, onder de een derde van de Bina, zoals het staat hier in het, op de tekening. De Napik Jude Meawir, dat Jude die uitgaat van de avir, van het woord avir, ja of niet, avir avir betekent chesedim ja, lucht waarom is het lucht? omdat hier stond het wel jude, en het woord avir, die jude kwam daar binnen te staan, binnen te komen kwam, en wat is betekend binnen? daar was oor zonder jude is het oor licht, ja, licht hochma en als een Jood komt erin, dan wordt het lucht. En lucht is chassadim. Dus in de linkerlijn komt de die Juud eruit. Dus door dat, dat lichthochma. die dien hen. Venasim or. En daar wordt or. Dus licht, wel, licht kan wel, gevormd uh, uh, kan wel geformd worden in die parzuf, in dat onderste partsoef. Dat partsoef wak. Hier kan wel Judd uitkomen. Zie, je, dat heb ik ook hier opgetekend met het pijltje, rood pijltje omhoog en rood, rood, rood pijltje omlaag. Hier kan het wel naar boven naar beneden gaan. Eigenlijk. En daarom vaak mensen zeggen: hoe kan dat? Hoe kan je bewegingen maken? Hoe kan je geestelijke bewegingen maken? Naar boven naar beneden. Met de maar goed, de maar goed niet. Daarom, duidelijk. Als een mens geen bewegingen maakt van binnen, zijn, zeggen, dus hij is geen beweging, dan betekent dat er, dat er die kelimen zijn er niet, duidelijk, om, omhoog en naar beneden te trekken. Duidelijk, omdat men voelt zijn soort niet, men doet wat hij wil met soort, men let niet op soort. duidelijk. De mens denkt met allerlei, allerlei constructies in zijn hoofd. Ja. Aangeleerd, de mensen waren aangeleerd, bepaalde trucjes, bepaalde verhalen, je hebt hem geloven in het verhaal. En dat is allemaal in het hoofd zit. Daar heb je allerlei theologie, allerlei vormen van verhalen. Ik zeg niet dat dit verkeerd is, God verhoede. Maar dan zit men in het hoofd met allerlei constructies. Maar aan je soort aankomen, niemand, niemand heeft ooit iemand geleerd. Ook degene die dat opgebouwd hadden, al die, ja, al die verhalen. Die kwamen ook niet aan de jesot. Die hebben allemaal mooie intellectuele mannen waren. Ook bedoelende mannen. Maar naar jesot konden ze niet komen. Hoe kan je van iemand iets leren geestelijk. Als die geen verbondenheid heeft met zijn jesot. Niemand. Duidelijk. Begrijp je wat u? Want via de jesot is de enige, de enige manier, manier. Om binnen te komen in het geestelijk. Binnen te komen tot de, tot, tot de krachten die die dan uh, overeenkomen met de krachten van het heelal. Niet in je hoofd, met je hoofd kan je niet doordringen. Maar wel als je verbindt jezelf met Jezus, dan verbind je ook je hoofd, heb ik. Alles verbind je dan met, uh, met, uh, met de hogere. Waarom? Als je, met je van do, tot aan Jezus verbindt jezelf tot je Jezus, dan heb je drie kilim. Eigenlijk Dan heb je dan eigenlijk, dan heb je... In het hoofd heb je welke klie? Bina, in jouw jou lichaam, als het ware, heb je dan pijn. En onder jou heb je dan de malgoed. Oké, okay, het heren is zo, maar het is net als malgoed. Dus dan in het hoofd kan je ervaren neshama. Dan pas verkrijgt de mens neshama, de ziel. Dat heilige ziel heet neshama pas. Dan pas. Als je met je soort je verbindt, dan kan je een shaman de ware ziel hebben. Eigenlijk. En van binnen heb je dan in het binnen heb je dan roer. En beneden heb je dan nevers. En dan nog, nog aan het einde daar heb je nog de dierlijke nevers. Eigenlijk. En drie soorten, alles is opgebouwd uit rostoog, zoof. Hoofd is opgebouwd, uit rostoog, Alles is opgebouwd. die Kijk, het is een kwestie van, is je leven jouw dierbaar of niet? Of is de buitenwereld iets anders voor jou belangrijker dan, jij, dan, het, dan het opbouwen van jezelf, jouw eigen potentie, jouw eigen alle krachten te gebruiken? Wil jij dat? Dan moet je opletten op jouw iso. Nee, dan is het net zoals massa, wat de massa doet, ja een beetje zo krap, bij hem linkeroor krap, hij gaat wel links ergens snoepen. Of dan die wel rechts, rechts snoepen. Vandaag, die, morgen, die, misschien Misschien komt iets anders, misschien krijg ik dat. Oh, liefde, misschien nog een liefde, misschien nog ware liefde, er komt niets van terecht. Onthoud het erg goed. Geen liefde komt, geen ware liefde komt, de ware liefde kan zal pas komen wanneer jij op je zod je richt op jouw isoot wanneer je weet om te gaan met jouw isoot dan heb je de ware liefde, dan, dan kan je ook kijken naar buiten ook zo, of, so, of als, daar nog, als je daar nog <coughs> interesse voor zal hebben. <laughs> maar dan zal je zeggen, nou, dankjewel. Ik heb al die, ja, ik heb al die reshimot in mijzelf, dus uh, eigenlijk eigenlijk uh, uh, Ga huh? je Nee, niet, nee, nee, nee, nee, nee. Ook, dat, ook dat is niet nodig. Kijk, ik, ik vond, het, vond het zo lekker vroeger. Nu nog steeds. Alles af. bedoel, de lekkere smaken van alcohol, van alle. alle maar je hoef, hoef het niet te hebben. Alles, al die dingen, absoluut. Ont, absoluut heb ik niet nodig. Niets. Terwijl ik lust wel. En ik ben niet minder. Uh, uh, voel ik het niet minder. Ik zeg het, op die manier dan komt het, als je met die zo te maken heeft, dan heb je alle smaken van het leven voor jezelf. Alle smaken, die komen bij jou zeer scherp en geweldig. En, en je voelt het smaak van het leven, dat licht je. Het licht je zit dan verborgen in het licht, nishama Dus, ja, yeah, en dat ervaar je, dat en op die moment hebben we nog nodig iemand anders of iemand anders. We hebben niets nodig. ben absoluut en autonoom. Waarom op die manier? Wat betekent dat? Wie kan mij zeggen, als, het, als het je tot aan je komt, wat is dan? Wat hebben we gezien met die atheret je Kijk naar de, naar de tekening. Kijk naar die twee knopen, magneten. magneten. Groen en, en, en rood. Die blijven nu, want daar, die staat daar, ateret slot, ja of niet? Ateret soot. Oké, okay. iedereen ziet het. Dus in elke, dat betekent niet alleen daar dat het staat. In elke sfera hebben we die twee knoppen, die twee rechts en links. Dus ateret ja, die slot. kijk nou goed, heeft die twee. Op welke plaats dan ook? Ateret slot heeft rechts en links, heeft rechts uh, de slot, als het ware, rechts wordt het op slot gedaan, en links wordt het uh, een groene licht gegeven om naar beneden te komen. Iedereen ziet het? Het is niet zo dat men zegt zo, uh, dat men een gaatje heeft, ja? Een gaatje via de gaatjes, licht komt naar beneden, ja? Het is zo dat aan de ene kant is er wel, de twee aspecten zijn er altijd aanwezig. Dus de slot, de afsluiting, en aan de andere kant is het doorlaten. Je ziet ja, het? Doorlaten van het licht en het afsluiten. Het is omgedraaid dan, hè? Nee, nee, nee. Oké, okay, maar dat heb ik zo een beetje opge... op een andere... Dat het is alleen het woord, woord, woord... Zo heb ik zo gezegd, maar... Recht is inderdaad... Rechts is recht. Rechts is uh, uh, altijd... Links is altijd rood. Ja? Rood. Rood betekent daar zit het de genium. Oké? Okay? Maar wit kan ik niet, links, wit, eigenlijk is het links, rechts is het ook eigenlijk wit. Eigenlijk. Iedereen ziet het, dus zoot bestaat uit die twee, rechts en links. De rechterkant van de zoot eigenlijk is chassadim. En de linkerkant van de zoot overal is gwura, oftewel gynium, oftewel dat vuur. En de rechter is is water. En de linker is vuur. En dat is wat jesot moet zijn. Jesot bestaat uit die twee. Duidelijk? En daarom het zelfregulerend mechanisme in de Jezot. Duidelijk? En als een mens dat niet weet, is één pot naad voor hem. Duidelijk? Is men, men weet het niet. Wat, uh, dat men weet geen gebruik maken van de jesot. Die twee altijd aanwezig. Rechts en links. En dan is het en dan, ik kan wel alleen door laten komen dit licht, van, maar van links kan ik het niet naar beneden laten komen. He, het is alleen wat ik op, opgetekend had natuurlijk, die goed, komt naar haar eigen plaats, maar het licht kan je dan niet doorlaten eigenlijk, via de, alleen via de rechterlijn kunnen we dan, uh, het licht via, het, sorry, via de middelste lijn kunnen we het licht naar beneden laten komen. Dat is dan de gogma, die dan, opbrengt is, ja, door de chassadim. Ja, dus rechts en links, dat moet je van, die moeten dan, dan moet, tussen hen moet dan nog het middelste lijn opgebouwd worden. En dat is, dat is de ware realiteit. En dat kan je dan door de Yesod bewerkstelligen. Eigenlijk, hoe geweldig gaat binnen de mens zoot opgebouwd worden. Die gaat verdiepen zichzelf in de Yesod. De mens gaat zichzelf verdiepen in zijn soort, en je soort gaat ook uitzetten, bedoel, qua krachten, krachten wordt het uitgezet. En... We gaan verder, 20. Wat betekent hij, hij vertelt, hij vertelt ons dat de jude in die parzoef van wak, dat noemen we de parzoef van wak, parzoef van het lichaam, in, in, in elke parzoef vanaf de atze, in de atze. En natuurlijk ook in de andere wereld hetzelfde. Dat jood gaat dus uit, uit die avier. Dus uit, avier uit. is wanneer, Luka, wanneer het in de rechterlijn, dan zit dan die jood binnen. Halverwege die partsoef van de waak En in de linkerlijn kan die dan uh, om, naar beneden en boven naar beneden gaan uitkomt komt uit de uh, uit de lucht of uit het woord avir en blijft dan licht over twintig shapirusho Jored yo red minikwe einaim shalahem eenentwintig Umachazirim umachaserim achab lemadriga we as achar 22. She yesh la Achab de kilim. Konim gam garde orod. Kijk nou wat hij zegt. 20. She pirushoda, dat betekent. Wat betekent dat? Dat is wat hij van de letter to Jut vertelde in het woord avir. Hij had ons vertellen kabbalistisch. Dat betekent, je massage, je hamasach, dat de massage, die daalt af, zie, de massage was links, zie, die was in de de kwennaim, dat is de plaats, dat heet nikweinaim de opening van de ogen. Ja, dus die massage, ik heb het een beetje met een derde van de pina opgetekend, doet er niet toe. Dat die wat zegt dit dan ons? Die massaag, die je me nikwe ina die dalt af van de openingen van de ogen van hen. Uh, LHP, naar de P, en de P betekent, de P dat staat waar de goed stond. En nu is het niet geen P, het is nu de maar dat is dan de eateret uh, In het hoofd heet het P, mond. Um haazirim, madriga. En dan worden, kijk, als die Massachusetts daalt naar de, zijn eigen plaats. Dan betekent dat ook de Kilim, Bina, Zerampine, goed van deze Partsou. Die worden aangesloten bij de traptreden. Iedereen ziet het? Dan hebben we niet alleen Marketer Hochma, een ander derde van de Bina bijvoorbeeld. Maar heb je de hele parstuf, dan heb je keter, hochma, bina, cheset, je kieferet, nee, zo goed, yesod. Alles bestaat dan, daarmee, dan, alle kilim, sitidan dan, via de middelstelij, natuurlijk, maar dan alle nechans feroet zijn er nieuw, sitte nieuw, in de traptreed. So, dat zeg je dan. Uh, we az achar 22, de kilim. En dan, nadat zij ook de achat van Kilim konim verkregen, uh, uh, nadat, nadat zij ook de achat van de Kilim uh, hebben. Ja, dus achat betekent die drie, binnenzij Rampin en Palma goed die zij ophalen nu. Die, hoe ophalen zij betekent dat massage is nu gekomen daar naar onderaan. Ja, onder de pe, naar de, dus onder de Aterat Yesot, tot aan at de Aterat Yesot dan betekent dat alles, dat, die, dat wat ertussen was, dat dat komt in de traptreden qua kilim, ja? Keter, daar stond, stond massag. Ja, of niet? En nu de massag staat daar niet meer, als het ware. Dan alle kilim worden dan aangesloten aan elkaar, en als die kilim worden aangesloten aan elkaar, dan hebben, we negen, ze, hebben ze negen kilim, en negen kilim betekent dat het licht... Chogma kan, kan binnenkomen. Eigenlijk kan men ervaren licht hochma. En dan zeg je dat. Uh, konim, Gam, Gardorot. Nu hebben ze alle uh, Kilim. En dan, kunnen ze, dan verkrijgen zij ook Gardorot. De drie eerste van de lichten. Wie, welke drie eerste van de lichten? De Shamah ichida. Dus, dat betekent. Uh, punt. We zeggen zo, garde, rood, maar natuurlijk, gedaan. We zeggen het zo. Uh, 23. Dus, dat ligt toch maar. ken 23. Nifchan, amasach, shebenikweenaim, washem miftacha, 24. En, ik zal direct vertellen dat. Veilkennen daarom wordt geacht, de massaag, die staat in de Nikweinayen, die staat in de openingen van de ogen, in de naam Miftaga, dat is dan de Miftaga, de, de, de sleutel, nee, de, de sleutel, ja goed. 24, Ki hu soger et a me gar, want die sluit de partsoef van het schijnen van het licht gar. Baet, in de tijd, let op, in de tijd, wanneer sluit je dat? Van, die, van de lichten, uh, neshama, et cetera, gochma, uh, wanneer is dat? Baet, shehu, benikweinam, in de tijd, wanneer die massag, of die sleutel staat in de openingen van de ogen. Ja, die sleutel staat in de, dat, als het ware, die, die doet niet open, ja? Die als die, we as, wehu, potechoto, en die sleutel, die on, on die opent hem, Baháʼu'lláh weer 26. Im oordegar mede lichten van de gar. Dus kocht me baet van hier, baet shi, baet ierida in, in de tijd van hier die te, weer terug afdaalt, lijm ik omhoog, naar zijn eigen plaats, naar de pe. Dan heb je het volledige parfuum. Dan is hij, dan is die, dan, is die, dan uh, gaat die optreden in de hoedanigheid van, van de sleutel. Duidelijk. Anders is het net als slot. Die maakt het op slot. Umita uh, Amze, En umita Amze, en om deze reden heet die ook potheta geen De opening van de ogen. Daarom herinner je, we hebben gesproken, van de opening van de ogen. Waarom is de opening van de ogen? Want die gaat ogen openen. Wat zijn de ogen? Gochma. Dus die gaat Gochma openen. Dat is de hele clue. En zo so gaan we verder en we zullen zien hoe geweldig is dat wat wij leren. En dat gaat allemaal, iedereen gaat het proeven en gaat zichzelf daarmee opbouwen.